Brandstad staan files op de A2 Utrecht naar Den Bosch bij Nieuwgein Zuid 2 kilometer op de N200 tussen Haarlem Centrum en Zandvoort 6 kilometer en op de N201 daar staat tussen Heemsteen en Zandvoort 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 Kom niet naar Zandvoort Het staat overvol Want uh, we hebben vandaag uh, Italia, Zandvoort En dan zou je denken Wat moet deze gek dan achter deze microfoon Als er automobielen op het circuit zijn Nou het is niet een dusdag evenement Dat je zegt van uh, We gaan daar eens even leken, leuk uh, wat interviews opnemen dus dat, dat sowieso. Maar goed, voor de mensen die er zijn. Heel erg fijn dat jullie er zijn op het circuitpark Zandvoort. Allemaal Italiaanse automobielen. En de geur van pizza's. Misschien ook een beetje spaghetti en noem maar op. Want dat hoort natuurlijk bij Italia Zandvoort. Want dat is het evenement waar naar gerepareerd wordt. Een beetje naar een andere opening vrienden van de Muziek Boulevard. Welkom op deze zondag 26 juni. Zo ver leven wij alweer. En uh, deze uh, muziekboulevard, daar gaan we natuurlijk aandacht besteden aan alles wat we vorige week... Of tenminste, ik vorige week heb gedaan in het Parkhuis Wilhelmina bij het Grote Prijs van Nederland. Circuit. Ja, want uh, de kwartfinales zijn nog steeds bezig. Aanstaande donderdag, de laatste voor uh, de Singersonger Riders. Tenminste, uh, niet helemaal waar. Ik geloof dat er nog uh, uh, eentje is op vrijdag. Uh, 1 juli in Nijmegen, maar daar kom ik nou net vandaan. Dus uh, daar heb ik nou uh, even voorlopig <lacht> wel even genoeg van. Uh, Nijmegen was gisteren, maar daar kom ik zo even op. Uh, in ieder geval uh, zijn er dus nog twee uh, voorrondes. 30 juni, ik uh, haal het al aan, is uh, in Bitterzoet, Amsterdam. Daar gaat spelen Soeden Night. Juist. Dus, uh, en omdat we Suus een warm hart toedragen hier bij CFM Zandvoort, gaan we zeker ook nog iets van haar draaien. Dat is even een beetje het spoorboekje. En als we het toch over automobiel hebben. Klaas de Jong, drummer van excuus heeft een nieuwe auto gekocht, de Ford Mondeo. Ik heb al uh, gezegd, nou ik zal uh, Erik Wijs even lief in de ogen uh, aankijken om eens een keer uh, dat jij met je auto over het circuit heen uh, kan razen. Maar goed, uh, dit is nog uh, het oude werk van ze. Hier is Automobiel. De so good streaming kisses in the sun killing time just for you Zet je schenen te brengen en ik luister aandachtig. Je luistert aandachtig, maar ik zet, ik zie de challenge. Was, gewoon hoe je was En de stad kwam steeds dichterbij We zouden eten in een rustig restaurant Dat de oorspronkelijke versie van dit nummer afdwaalt. Heel anders klinkt dan bijvoorbeeld hier op de uiteindelijke cd. Hoewel die overigens wel vet klinkt eerlijk gezegd. Maar ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ga je dan niet op een gegeven moment het uh, begrip singer-songwriter dan een beetje omzeef helpen? Dat is uh, de vraag. .んだamhaling. Ik, ik, ik draai hem wel. Want uh, ik, ik blijf deze versie uh, ook uh, bijzonder waarderen. En het uh, heeft natuurlijk een, een beetje een hitgevoelig pakje erin zitten en dat is, is ook de reden waarom we het uh, draaien. Afdwaald van Evi overigens hier bij ZFM Zandvoort, uh, Muziekboulevard op uh, deze 26 juni alweer. En dat betekent dat we gaan aandacht besteden aan alles wat uh, met de kwartfinales van de grote prijs van Nederland uh, te maken heeft. Tenminste uh, van 19 juni, gisteren was er ook nog eentje in, uh, nee in gisteren moet ik zeggen, even opletten, Den Haag in het paard. Maar door onvoorziene omstandigheden en ook stemmingswisselingen heb ik het even aan mij voorbij laten gaan. Daar kom ik zo op. Dus dat uh, is even het uh, verhaal van, uh, van de Grote Prijs. Uh, natuurlijk gaan wij ook uh, nu aandacht besteden aan dat uh, verhaal. Want er is natuurlijk wel wat gebeurd, uh, zeg maar, in, uh, in het land. Wat betreft uh, de Grote Prijs, uh, de kwartfinales van de Singer Songwriters. En dan uh, moet ik eventjes wel even deze track uh, eruit uh, nieteren... En... ...nog even mijn lijstje erbij pakken van wat ik geschreven heb. Want ja, dat uh, is ook uh, heel fijn. Want anders <laughs> ja, dus dan heb ik mijn hele administratie... ...die, uh, die straks een beetje zoek uh, raakt. En dat is dus ook niet helemaal de bedoeling. Maar we gaan even terug naar 19 juni. 19 juni was vorige week vrijdag. En dat was het, uh, het verhaal van Pakhuis Willemina. Daar uh, speelde zich ook het een en ander af... ...voor de grote prijs van Nederland. Een uh, in interview had ik... Uh, na het uh, eerste optreden van uh, een van de deelnemers. Dat was Isofoon. En uh, Merlijn was degene met wie ik sprak. De eerste echt uh, van het Pakhuis Wilhelmina deel 2. Van de grote prijs van Nederland. Want, ik, uh, want ze waren hier al eens een keer eerder. Uh, ik sta met Merlijn. Hij is van Isofoon. Maar... Isofoon, nog, oh, nog dat is uh, Of maakt het er niet zoveel dat uit? Het maakt mij niet helemaal niks uit gewoon. Goed, Isofoon, ik hou het dan mijn, uh, Zoals dat, uh, of Annika dat ook net uh, zei uh, Want Ja, jullie setting jullie had, hadden geen uh, Drummer Nee, drummers, dat is, dat is zo 2010. <laughs> 2010? Ja. Hoe bedoel je? Ja, daar kan je eigenlijk niet meer mee aankomen, toch met drummers. Nee. Past dat ook niet binnen jullie muziek, uh, Stramina, eigenlijk? Nou, jawel, maar een bepaald type drummer. Dit is niet, dit is niet doorhakken muziek, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus je moet een hele muzikale drummer hebben die, de, die echt in de liedjes wil duiken. Ja, en want... Dat zou heel goed kunnen. Dat, ik bedoel, ik hou van drums, ik speel zelf ook drums. Dus ja. is, uh, ja. Maar jullie liedjes. Die moeten dan op een ingehouden manier dan... Uh... Ja, soms, heel vaak is het in, begint ingehouden en dan is het de bedoeling dat het opbouwt, weet je wel? En daar zou drums te gek bij zijn, weet je wel? Of... Maar dan zie ik het meer als percussie uh, instrument, zeg maar. Ja, wat, wat me ook opviel, dat zei ik net voordat we de microfoon al aanzetten, de accordeon. Ik ben altijd verliefd op een accordeon. Ja, en uh, dat is precies waar ik hem erin heb gehaald. <laughs> Voor mensen zoals jij. Oh, dat is van... Dank je. Want <laughs> dat zijn ook mensen zoals ik. Ja. Ik ben verliefd op accordeon. Volgens mij begon dat bij, hoe heet die ook alweer? Dat... Ken je dat oude bandje? Fatal Flowers. Uh... Ja, ja dat hebben we wel eens, eens begonnen. Uh, een plaat gemaakt, ik, maar ik weet niet eens welke. Maar die had ik als kind ik had uit de bibliotheek gejat. En die had ik een bandje gezet. Ja. En daar zat een soort van rocknummer met accordeon bij. Ik moet het eigenlijk nog een keer gaan opzoeken. Maar daar begon het bij dat ik dacht van ja, accordeon kan overal. Ja. Het geeft ook even net even dat, dat, dat een nummer gewoon even een, ja, een, een beetje een natuurlijke rust. Ja. Ja, vind, ik, vind ik zelf, hoor. Ja, het heeft misschien ook mee te maken dat ik uh, geboren getogen Amsterdammer ben. Ja. En, uh, in die kroeg, in de Jordaan, ja, ja, ja. Uh, je weet hoe het daar gaat. Is de accordeon is, is wat eigenlijk een, uh, ja, een tweede instrument wat uh, bij een muzikant hoort? Zou wel moeten, ja. Dat ja, je als, wel je in ja als je woont. in Amsterdam woont. Ja, eigenlijk uh, moet je wel. <laughs> Nog meer uh, mensen die je kennen. Maar uh, over woon zelf. Uh, Hoe lang bestaat er bent Vandaag, uh, nou we bestaan een jaar. Maar vandaag, uh, precies een jaar geleden, zijn we voor het eerst met deze bezetting bij elkaar gaan uh, zitten. En uh, daarvoor heb ik liedjes gemaakt. Eigenlijk begon het twee jaar geleden in mijn hoofd. Dat ik dacht van ik wil zo'n bandje. Dan ben ik liedjes gaan schrijven. En uiteindelijk spelen we niet zoveel van die liedjes meer, omdat we met deze bezetting nu een jaar spelen. En, uh, en ik ben echt gaan schrijven voor, ook voor hun, weet je wel, voor, voor de accordeon en voor de zangeres die erbij zit. Je legt je er echt op toe van, van uh, wat voor uh, het liedje wat je schrijft, Dan moet je, heb je ook al meteen het beeld erbij in en ook misschien denk ik de muziek in je hoofd van welk instrument je erbij wil hebben. Ja, soms wel. Soms ontstaat het ter plekke, kom ik met een nummer en dan verzinnen ze iets erbij. Maar heel vaak denk ik wel van, ah, dit zou perfect zijn. voor de, Het is een gekke bezetting met bas en accordeon en drie zang. En dan proberen we toch iets groots neer te zetten. En, uh, en daar denk ik dan wel over na, hoe je dat kan met die bezetting. Iets groots neerzetten? Is dat uh, lang niet altijd gemakkelijk? Nou, we maken het ons niet makkelijk. Maar dat is misschien denk ik, ook wel het leuke denk ik, van ja. muziek, dat je de lat dan een ja, beetje... Precies, maar ik, ik, ik speel ook in andere bands waarbij je echt met tien man op podium staat. Met een drummer en percussie. En, en dan hoef je alleen maar met elkaar te beginnen te spelen. Ook te gek trouwens. En dan is het boom. En hier is het gewoon hard werken om, het, ja. om dat over te brengen, zeg maar. Dat, dat, dat, dat, dat heftige gevoel. Isofoon. We staan in de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. Als uh, mensen dit horen en ze willen meer over jullie weten, waar kunnen ze jullie vinden? Dan uh, is het heel simpel, want de naam die we hebben bedacht, die, er bestaat maar één ander ding dat Isofoon is en dat is een... Een telefooncel onder water waar, maar, waar je maar met één iemand kan bellen. Mm -hmm. Dat is een bizar ding, maar dat was de Isofoon. En da, daar heb ik niet eens naar vernoemd, want ik had gewoon die naam bedacht. <laughs> toen ging ik googlen of die bestond en toen bestond dus één ding. Maar je komt dus bij hun uit, ook heel interessant, maar je komt en gelijk bij ons uit. Dus je kan, uh, isofoon.com is ook gewoon onze website. Facebook, Isofoon, als je isof Isofoonen zeg maar als in iPhone, maar dan met zo tussen. Als je dat uh, googelt, dan uh, kom je gelijk bij ons uit. Dankjewel. Heel graag gedaan. 1, 2, 3, 4 en... Never say Ik ik die man uh, gisteren niet hoor, uh, achter het stuur van uh, de blauwe charisma. <laughs> het is toch ongelooflijk. Ik uh, maak hier Facebook uh, vanmorgen over. Er staat er weer een foto uh, waar ik uh, in getagd ben door uh, fotograaf Ronnie van Schenkoff Die af en toe ook hier uh, naar z, uh, zit te luisteren. Alleen vandaag niet. Ik uh, moet de schutting uh, neerzetten. Want anders kan ik over drie weken geen barbecue houden. Dat is een beetje het uh, verhaal. Maar goed, uh, hij luistert af en toe wel. Maar uh, gisteren dus een foto uh, geschouweld in de straat uh, daar in uh, Nijmegen. Maar ik moet hier aan denken uh, met dit funny man van de Cosmic Carnival. En waarom? Omdat uh, het was een beetje het ultieme Ulft uh, gevoel, hoor. Uh, gisteren, gisteren wat, wat dat er gaat. Weer bijna uh, bij Nacht in Ontij weer uh, teruggekomen in de streek. Als je uh, naar Nijmegen bent geweest. Maar... Uh, een tijdje terug had ik datzelfde verhaal. Toen mocht ik sturen voor Fabiana Dammers. En toen had ik hetzelfde verhaal. Maar toen kwamen we uit Ulf vandaar. Toen was het helemaal nachtwerk. Maar goed. Uiteindelijk was dat in onderdeel van de grote prijs van Nederland Theater Tour. Waar deze band, de Cosmic Carnival, dus ook deel uit van maakte. En wat heel erg leuk is... De heren en één dame in het gezelschap hebben hun album af. Uh, wanneer dat nou precies uh, helemaal uh, naar buiten toe wordt gebracht dat het er ook echt daadwerkelijk is. Dat moet ik nog afwachten en wellicht dat ik uh, een paar van uh, die jongens uh, kan strikken. Want ze hebben mij een belofte uh, gedaan en ik ga ze toch echt aan die belofte houden. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Uh, bovendien uh, heb ik ze min of meer eigenlijk vanaf het begin af aan eigenlijk uh, gedraaid hier bij CFM Zandvoort. Dus het, uh, het zou zomaar uh, kunnen dat we hier een aantal leden van deze band in de studio hebben. En die dan het een en ander gaan vertellen. En Misschien... Heel misschien gaan ze dan ook nog een stukje spelen Maar dat uh, is uh, nog eventjes in de verre toekomst uh, Nog eventjes, vrienden Maar goed, uh, terug naar het uh, verhaal van uh, vrijdag Vrijdagavond uh, uh, Amsterdam Dat was niet afgelopen vrijdagavond Maar de week daarvoor uh, toen speelde zich uh, weer een kwartfinale af van de grote prijs van Nederland. En een van de deelnemers, deelnemsters, uh, uh, is, uh, was uh, Fusée Doré. Terwijl ik nu iets, iets heel engs, maar dat uh, heeft denk ik uh, te maken met uh, de bandcamp uh, die uh, nog een beetje aan het doorlopen is. Dus dat uh, zetten we even stil. Die draaien we eventjes uh, de nek om, want uh, we gaan eventjes naar een interview luisteren. Van Fusé Doré, want die de, de, deed ook mee vorige week bij de kwartfinale van de Grote Prijs. Fusé Doré is de laatste van uh, het rijtje wat vandaag in deze kwartfinale van de Grote Prijs van Nederland bij het pakkenhuis Wilhelmina deel 2 is geweest. Uh, Fusé Doré, is dat je echte naam? Ah, nee, dat betekent uh, een houden raket in het Frans. Ja, Mijn echte eerste, mijn eerste naam is Emmanuel, Emmanuel Ornon. Ja. Ja, dat is je echte naam. Dus. Uh, maar wat, heeft het ook nog een diepere betekenis voor de muziek die je brengt, en dat je die naam daarbij gekozen hebt? Um, het is... Uh... Het is eigenlijk een hele proces. De Dore in mijn echte familienaam staat Or, dus de, daar komt de Dore van. En fuse, ja, ik heb een zoontje van vijf, die is heel gek op uh, ja, raketten en ruimte en sterretjes. En, en van, de, sorry, van de eerste lied, liedjes die ik uh, uh, zelf gemaakt heb, die gaat die over een, uh, een sterretje. Dus het is gewoon een hele proces geweest. Op een moment was het gewoon... En het klinkt goed in het Frans. En, en er zijn ook E's in mijn echte naam. Nou, whatever. Het nee. is een hele ding. Ja, ja. Goed, als ik het dan zo van jou hoor. Je, je, je kind. Is, dan, is dat een onderdeel van, van iets wat je schrijft? En dat je ook nee. dat uitwerkt? Nee, niet per se. Niet per se? Ja. Nee, nee, nee. Maar... Voor dit liedje wel. Ik heb wel aan hem gedacht. Maar, uh, yeah. waar, waar, uh, waar leg jij op als je een liedje maakt en een liedje schrijft? Uh, vooral dat het niet op de andere liedjes die ik al gemaakt heb uh, lijkt. Uh, ik wil gewoon blijven uh, ja, onderzoeken, experimenteren en ik wil... Uh, ik wil gewoon altijd iets nieuws doen. Als ik altijd hetzelfde liedje doe en een beetje anders, dan vind ik het gewoon, jij, ja, het klinkt goed, maar op zich uh, is het niet zo interessant. Dus uh, daarom dat ik, uh, uh, jij, ja, ik ga heel veel improviseren. En soms klinkt iets heel goed en ik denk, oh, dit is leuk. Maar uh, soms realiseer ik me dat dit eigenlijk uh, een beetje een recept is. En dan. Uh, dan moet ik mijn darlings uh, killen. You know? Kill your darlings. <laughs> dat hoort bij het onderdeel van het schrijfproces. Yeah. hè? Kill your darlings and, yeah. en dat soort dingen. Ja, yeah, dus dat doe ik heel veel. <laughs> I kill lots of darlings. En uh, nee, ik probeer uh, gewoon... Uh, ...blijven doorgaan met, uh, met experimenteren. Ja, uh, zit daar ook de uitdaging voor jou in, in... ...dat het muziek van jou... ...nou niet zo 1, 2, 3 uh, in een hokje te stoppen is? Uh, ja, ja, het, mensen willen dat graag, maar ja. dat is voor jou niet het geval. Ja, het is een beetje... Ik noem het zelf uh, semi-electro. Want uh, het is een beetje elektronisch in de zin van... Ik gebruik wel elekt elektronische beats en machientjes. Maar alles wordt door live gemaakt, behalve de beats. En dus daarom... Ja... Yeah. Het is wel een genre, misschien heb ik een nieuw genre gecreëerd. Ja, is, het, is het ook zo van iets wat uh, van jou is? Uh, dus de achtergrond, dat je ook Française bent? Ja, ik, ik hou van zoveel genres. En ik zou, ik zou niet tevreden zijn met alleen maar één stijl. Weet je? Alleen maar volkmuziek of alleen maar electro of alleen maar rock of punk, weet ik veel. Ik, ik hou van alles, ik luister van alles. Dus uh, ja, dat vind je terug natuurlijk, in de nummers die ik maak, al die invloeden, die zijn daar terug te vinden, ja. Oké, okay, uh, nou hebben we je hier vanavond aan het werken gezien, uh, heb je, ja, het publiek, uh, is er, zijn er mensen die gewoon jou dit, die dat leuk vinden ook? Nou, gewoon, uh, ja, dit is voor vanavond uh, in een kwartfinale gestaan. Maar heb je ook wel voor, uh, voor andere uh, plekken gestaan? Uh, ik, uh, op dit moment uh, treed ik heel veel op, eerlijk. En uh, het is ook te gek. want ik heb een heel klein uh, setje, zeg maar, opbouw. Ja. Dus ik ben wel in mijn eentje, dus ik ga in heel kleine, gezelligere plekken spelen. Of in grotere uh, podia. Ja. En uh, eerlijk, ja. Uh, yeah, ik kan het overal, want op grote podia kom ik toch met behoorlijk groot geluid ja, en beats en alles, dus het past ook goed. Maar ook in intiemere plekken, dan uh, zet ik gewoon het, het, het geluidzaagje en dan past het ook. Uh, ja, dat en heb het ik heb een vanavond... andere invloed. Ja, want dat heb ik vanavond hier wel gemerkt, dat het uh, toch wel aansloeg. Ja, ja, ja, ja. En ik vind het heel, heel leuk om in uh, zeer verschillende plekken op te treden voor uh, zeer diverse publieken. Soms uh, rijd ik voor uh, uh, jij ja, in, uh, in cafés optreden waar alleen maar singer-songwriters komen en die een beetje folkmuziek spelen. En dan kom ik met dit en iedereen zei, oh te gek, dat is echt uh, grappig ofzo, of uh, anders, weet ik veel. Maar soms ga ik ook in uh, echt uh, disco spelen en, en daar ben ik ook goed ontvangen. Want dan zijn mensen, oh dat was toch echt rock met echt instrumenten. En, uh, en dan... Uh, ja, het is weer een ander publiek. Die voor misschien Sanders gekomen was. Maar die toch uh, kan aansluiten met wat ik doe. Dat vind ik heel leuk. Uh, voor de mensen thuis. Waar kunnen ze jou vinden op het web? Uh, nou, uh, ik heb gewoon een website. Die is www.fusedore.com Dus F-U-S-E-E-D-O-R-E-E -e -e -e Maar het is alleen maar een... Uh, en gates nu naar de MySpace of de Bandcamp. En op Bandcamp en MySpace zijn de liedjes te luisteren. Op Bandcamp kunnen ze ook downloaden voor gratis gewoon. En uh, ja, daar zijn ook de, de gigs, de concertdata te zien en, uh, en wat info en lyrics en ja, uh, yeah, een beetje van alles. Foto's. Foto's ook nog. <laughs> ja, en ook een Facebook page. Dus uh, ja, rond facebook.com slash Fusé Dore. Goed, we weten heel veel van je. Ja. Dankjewel. <laughs> Dankjewel, hartelijk dank. Ja. 11 minuten over half uh, 1 Ik zei al dat uh, uh, zeg maar Bij de aankondiging van het interview Dat dat was de laatste act Maar uh, het is natuurlijk niet het laatste interview Wat we hier uh, hebben in uh, de muziekboulevard Wat betreft de grote prijs van Nederland Van 19 juni dat is toch even iets heel anders. Even wat, wat tussendoor. Wat ook heeft gespeeld. En dat was de reden van mijn aanwezigheid in Nijmegen. duik duiken deze ook foto's van Charisma's op in Nijmegen. Waar ik dan op sta. En dat heeft te maken met een Facebook maat van mij. Ronnie van Schinkhoff genaamd. Die luistert. is een van de vaste luisteraars ook van dit programma via de stream. Alleen vandaag niet. Want hij moet een schutting in de tuin zetten. Maar wat was nou de reden van dat zoek in Nijmegen. Nou, dat ga ik nu verklaren, want er is uh, natuurlijk het een en ander aan de hand. In Nederland, uh, dat heeft alles uh, te maken met uh, wat maatregelen die dit kabinet uh, neemt over bijvoorbeeld jongeren met misschien... Een label. Nou, uh, waren er een aantal initiatiefnemers gisteren in Nijmegen. Die hadden het bedacht van jongeren met een label, daar uh, kunnen we iets positiefs van maken. Peggy Schut is een van de initiatiefnemers van dat uh, festival geweest. Daar was ik uh, gisteren bij en diezelfde uh, Facebook-vriend van mij, uh, Ronnie Verschenkov... die daar wat foto's heeft uh, lopen maken. En uh, van de week kwam ik er eerlijk gezegd ook achter dat, uh, dat ik zelf... En nou stel ik mij gewoon eh, razend kwetsbaar op dat het eh, een hoog sensitief persoon ben. Tenminste, dat eh, ben ik achtergekomen. En ja, en dan eh, ben je inmiddels ook al, al bevriend met een aantal mensen die dat ook hebben. Dus eh, daar ineens verscheen ook nog een gedicht van, eh, van iemand... Die ik uh, vrij goed ken. En uh, dat gedicht, dat ga ik toch even lekker voortdragen. Want het slaat namelijk ook op mij. Het wordt niet altijd begrepen. Het is moeilijk uit te leggen. De duizenden gedachten die je denkt. De duizenden gevoelens die je voelt. Het eindeloos denken. Alle indrukken om je heen. Je perfectionisme. Ze maken je zo moe. Men zegt, doe niet zo gevoelig. Denk niet zo diep over alles. Het wordt gewoon niet begrepen. Hoe je beïnvloed wordt door stemmingen van anderen. Of door alle felle lichten en alle geluiden om je heen. Hoe veranderingen je van slag brengen. Het wordt gezien als zwakte. En mensen geven je niet de tijd. Je kunt niet veranderen wie jij bent en ook niet wie anderen zijn. Dus als, pas als jij ermee om kunt gaan en je weg door het leven ermee vindt... dan is je gevoeligheid niet een zwakte, maar een gave. Nou, dat uh, was een uh, gedicht die ik van de week binnenkreeg. En nou was er... Het uh, afgelopen uh, jaar, in mm, augustus van 2010... Was er iemand hier te gast. Uh, dat is ook een bekende van ons. Fabiana Dammers. En die had uh, toen een paar nieuwe liedjes uh, gemaakt. En die zei op een gegeven moment. Mag ik ze bij jullie spelen. Nou daar zijn wij niet vies van. Want dat vinden wij al alleen maar leuk. En dan kan ik je in dat verband ook uh, vertellen. Dat uh, op 17 juli weer een uh, muzikant hier in de studio gaat zitten. In de muziekboulevard de Schanna. Uh, misschien ook met nieuw werk. Maar uh, toen de tijd was het nieuw. En dat nummer. Uh, po uh, Positief Label Festival. Dat nummer. All These Feelings. Dat speelde Fabiana gisteren dus ook en daarom omdat het zo nauw en mooi aansluit op dat gedicht wat ik net heb voorgedragen, komt dat nummer nog een keer. Hier gespeeld in augustus 2010 in onze eigen studio hier aan het Gasthuisplein. Fabiana Damas met All These Feelings. Augustus van het afgelopen jaar. En vrienden, ik kan vertellen in ieder geval... dat wanneer het album uh, uit gaat komen van Fabiana Dammers... want daarin wordt uh, behoorlijk uh, stevig aan gewerkt uh, inmiddels. <coughs> en als dat het levenslicht uh, gaat uh, zien... dan uh, gaan we daar natuurlijk ook uh, uitgebreid aandacht aan besteden. Ja, dat uh, staat uh, gewoon één ding uh, vast. Maar dat geldt voor uh, meerdere mensen. Het is niet alleen uh, zij. Maar ook een van de deelnemers straks in het volgende uur van... Uh, dit uh, programma van de Grote Prijs van Nederland. Zelfs, sterker nog, zelfs twee. Voor wie ik ook een uh, bijzonder warm hart uh, heb. Dat zijn Kashmir, Hakim en Jori Zwart. Dus die uh, sowieso. Maar eerst, ja... Ik heb ook een klein beetje mijn voorkeur. geef het toe. geef het toe. Ik, ik ben uh, ook uh, niet helemaal uh, wat, wat dat gaat. Maar ze zijn eigenlijk me allemaal even lief. Dus, uh, dus in die zin uh, heb ik het uh, gewoon... Uh, ja, ja uh, ik weet het niet. Maar ik, ze, zijn, uh, ze zijn me echt inderdaad allemaal lief. Want ook deze man die alles uh, uit de kast haalde vorige week uh, in uh, Pakhuis Willemina, Want hij heeft een daverend optreden gegeven vorige week. Dat kan ik niet anders zeggen. En het heeft uh, inderdaad ook echt wat met mijzelf ook wat gedaan. Dus uh, dat uh, heeft ook te maken met de manier waarop hij zijn songs uh, daar uh, bracht. Op dat intieme podium. In dat... Intieme eh, lokaaltje, nou ja, intieme zaaltje van Pakhuis Wilhelmina. Maar We gaan praten met Jon Karthuis. De tweede act van vanavond in deze kwartfinale van de Grote Prijs van Nederland is Jon Karthuis. Um, ja, eerst even over hoe lang ben je bezig? Nou, eh, met muziek al eh, eigenlijk zo lang als ik me kan herinneren en eh, op, op mijn twaalfde schreef ik mijn eerste liedje, maar ik ben eigenlijk via een hele grote omweg van acteren, produceren, regisseren, nu weer terug bij mijn eerste liefde muziek. Dat is een hele <coughs> terugkeren eh, eigenlijk op iets eh, van wat je gedaan hebt, want dan heb je een echte omzwerving eh, gemaakt. Ja, nou ja, het, het, het, het probleem met mij is dat ik eigenlijk alles leuk vind om te doen en eh, en als ik iets dan wil, dan ga ik daar ook helemaal voor, dus dan, uh, ja, dan lukken dingen vaak ook nog eens een keer. Dus dan, uh, ja, dan, voordat je het weet, ben je aan het acteren in een serie en in films en dingen, dat was ook heel leuk. Uh, alleen op een gegeven moment, toen miste ik gewoon de, de, de muziek weer een beetje, dus dan, nu ben ik dat weer aan het onderzoeken. Ja. Um... Even voor mijn beeldvorming, want ik ben niet zo'n enorme tv-kijker of filmbezoeker. Oh, nou, ik, ik ben begonnen in een theater bij de Paardenkathedraal in Utrecht. En vervolgens uh, ben ik in de kinderserie Zoep terechtgekomen. En daar hebben we drie speelfilms meegemaakt En uh, daarna nog wat film en tv dingen gedaan. En vanuit daar ben ik gaan regisseren. En uh, heb ik mijn eigen productiebedrijf gestart. En, uh, en toen was ik da daar eigenlijk tot een jaar geleden heel druk mee. En opeens dacht ik van, uh, ik mis de muziek. Dus uh, hup, het roer om. Nou, zeg je dit, vanaf je twaalfde ben je dus aan het schrijven. Uh, waar schreef jij want, over? Want uh, als ik denk aan een jongen van twaalf, wat, uh, wat voor belt had hij dan? Nou, ja, het eerste liedje was uh, uiteraard een liefdesliedje, omdat ik in de brugklas heimelijk verliefd was uh, op een meisje. En uh, ja, daarna kwam ik in een, in, een, in een schoolbeentje terecht en daar ook zo stilletjes aan wat liedjes geschreven. Maar de meeste liedjes heb ik wel vanaf mijn zestiende, zeventiende geschreven of zo. En is dat ook opgevallen door, uh, ja, door mensen op school die jou uh, daarmee bezig zijn? Uh, ja, dat met, met, met schoolfeestjes en zo. Dan was het wel dat wij uh, dat iedereen zich verheugde dat wij weer gingen optreden. En ja. uh, nu even over dit, uh, dit werk. Hoe, hoe ben je daarin uh, teruggekomen? Nou, eigenlijk heeft de, de Amerikaanse volk en singer songwritermuziek uh, me altijd heel erg gefascineerd. Omdat ik, nou, het is een hele pure manier van uh, verhalen vertellen. En, uh, en ik heb normaal op de cd ook, zul je horen dat dat veel met, ook met band is. Maar alle liedjes zijn gewoon ontstaan, ik en mijn gitaar en, en, en mijn verhaaltje. En uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat een hele prettige manier om, uh, om een verhaal te kunnen vertellen. In, in een muzikale vorm? Ja, ja omdat, het, omdat het gewoon heel... Uh, ja, net als vanavond zit ik daar alleen, alleen met mijn gitaar en kan me nergens achter verbergen of... Uh, geen auto-cue of grote uh, achtergrond of, uh, of auto-tune apparaat. Het is gewoon wat je hoort, dat ben ik gewoon. Het is wat je ziet is wat je get. Ja, dat is het helemaal. Ja, um, ja nou ja, goed. Dat, dat hoeft verder geen uitleg. Even voor de, de mensen die thuis uh, dit terug horen en zeggen waar kunnen ze hier of in? Uh, op jonkarthouse.com. Uh, dus dat is, uh, Carthouse is met A-U en met een K aan het begin. Uh, of gewoon op Twitter of Facebook uh, en op iTunes en bol.com. Uh, eigenlijk alle digitale plekken. Als je daar al Chasing Dreams of Jon Carthouse intypt, dan uh, ga je het vinden. Dankjewel. Graag ja, gedaan. Heem I can hear the angels sing, don't you worry babe, faith in what the future brings, It might take a little while, but I will fix your broken way. Can't wait Nee, John Carthouse, want de, de H uh, zit er niet in, is zijn naam. Uh, als je meer wilt weten, nou, je hebt het uh, gehoorden zeggen. Uh, dan kun je dat uh, allemaal bij hem terugvinden. John uh, Dit is een uh, album wat hij al gemaakt heeft. Dat uh, nummer Broken Wings. Wat ook terug te, te vinden is als je de bandcamp van de Grote Prijs van Nederland uh, bezoekt. Want dat is, uh, ja, daar staan een aantal nummers op waar ze dan mee eigenlijk... Hun presenteren, de kwartfinalisten dan. Chasing Dreams, uh, daar, daar uh, refereerde Jon ook al uh, naar in uh, het interview wat ik uh, met hem had. En dat is uh, zo'n beetje het uh, verhaal van de, de man. En tot aan het nieuws gaan we gewoon uh, even fijn uh, een band uh, draaien die hier een beetje ook zijn uh, begin had bij ZFM's antwoord. Share special met Airplay.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 Try to change it, what your friends say I do it. Can't blame ya so much that play no music. Try to change it, what your friends say, I do it. Airplane. When I'm doing it all Even better how it does Walk well, through and it all What to do Shit Who the call Is it you? Wake, what's the clue at all I'm Trying to get a little bit of information Turn it to a little bit of inspiration Shit I'm facing It's amazing I'm I miss the days And I spit like crazy On the radio Yeah the radio Play me that same Oh shit On the radio Yeah the radio Play me that same Oh On the radio Yeah the radio Oh no don't wake me No oh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 Binnen enkele dagen vertrekt vanuit Griekenland een vloot hulpgoederen naar de Gazastrook. Nederlandse stichtingen zoals Stop de Bezetting en Stichting Palestina... willen de blokkade van de Gazastrook doorbreken zodat ze hulpgoederen kunnen afleveren. Bij eenzelfde actie kwamen vorig jaar negen opvarenden om het leven. Minister Roosentaal dringt er bij de organisaties op aan om niet uit te varen. Ruim 11.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor het behoud van de Nederlandstalige uitzendingen van Wereldomroep. Er zijn ook petities van oud-ambassadeurs, het bedrijfsleven en journalistieke organisaties. Het actiecomité van de Wereldomroep overhandigt ze morgen aan de Tweede Kamer, die daarna debatteert over de bezuinigingen op de omroep. De groep hackers die de netwerken van onder meer de CIA en Sony platlegden stopt ermee. Dat zeggen de zes hackers op hun website. De afgelopen vijftig dagen vielen ze grote organisaties aan om aan te tonen dat hun computernetwerken slecht beveiligd zijn. De hackers zeggen dat ze hopen dat zoveel mogelijk anderen de cyberaanvallen voortzetten. De politie is tevreden over het rijgedrag van motorrijders die naar de TT in Assen zijn geweest. Meerdere korpsen hebben dit weekend extra op motorrijders gelet omdat er vorig jaar veel overtredingen waren. Nu werden er 27 bekeuringen uitgedeeld voor kleine vergrijpen. De Titi van Assen trok gisteren 92.000 motorliefhebbers. Het weer, vanmiddag steeds meer zon, het blijft droog en de middagtemperatuur loopt uiteen van 21 graden op de wadden tot 26 plaatselijk in Limburg. Morgen zonnig en een stuk warmer, op sommige plaatsen 30 graden. Dit was het NOS Show. En dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de aandacht.